Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Hennis van Defensie wil dat de NAVO langer blijft patrouilleren in de Egeïsche Zee. Ook de 40 Nederlandse grensbewakers die nu vanuit het Griekse eiland Chios opereren moeten langer blijven, vindt ze. Over drie maanden loopt de NAVO-inzet bij Griekenland af. Maar dan vertrekken is, volgens Hennis, echt te vroeg. Het gaat nu langzaam de goede kant op, maar we zijn er nog niet, al dus de minister. Nederland doet samen met Duitsland, Italië en Groot-Brittannië mee aan de NAVO-missie. Een vliegtuig met acht mensen aan boord heeft een noodlanding gemaakt op Groningen Airport Eelde. Er was rook in de cockpit. Een flink aantal wagens van de hulpverleningsdiensten werd uit voorzorg naar het vliegveld gestuurd. Waar het vliegtuig vandaan kwam, is niet bekend. De Amerikaanse marine verdenkt een officier van Taiwanese afkomst... van spionage voor Taiwan en mogelijk ook voor China. Wat de zaak extra pijnlijk maakt is dat de officier als voorbeeld werd gepresenteerd... van wat je als immigrant in Amerika kunt bereiken. De man van 39 woont sinds zijn 14e in de VS. Binnen de marine maakt hij snel carrière. Hij wordt verdacht van het doorspelen van geheime informatie aan een Chinese vriendin... die voor Taiwan of China zou hebben gewerkt...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 Het weer nog, vooral in het oosten en noorden, eerst grijs met soms buiige regen. Later op veel plaatsen droger en komt de zon tevoorschijn. In de loop van de middag weer kans op een bui, het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. In de Randstad staan 12 files met een totale lengte van 85 kilometer. De files met een lengte van 5 kilometer of langer staan op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Stroe en Kloopend 8 kilometer. Verderop nog eens een keertje 7 kilometer tussen Naarden en Muiden-Oost. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Kloopend Deil en Kloopend Eveningen 13 kilometer. En verderop nog eens een keertje 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen Breukelen en Kloopend Amstel. Op de A12 Den Haag naar Utrecht, daar staat tussen Reewek en Nieuwebrug 6 kilometer... Op de A15 richting Nijmegen er staat er een ongeluk met een vrachtwagen tussen afwit Arkel en Klopendijl 7 kilometer file. De rijbaan is daar dicht en je hebt daar ongeveer een half uur vertraging. Op de A16 richting Rotterdam staat 5 kilometer tussen Rotterdam, Feyenoord en Klopend, de En op de A27 Breda richting Utrecht staat de cyclopend Gorkum en Lexmond 9 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kijk hoe snel haar core op zijn plek is. Ja, dankjewel. De lid uit de eetlijsten van dit moment, Dua Dualipa. En Be The One. Welkom terug bij Zandvoort op Zondag, uur 3 met daarin de volgende onderwerpen. Ja, we hebben nog wat zand nieuws te vertellen. En om half vijf beginnen we met het dier, dieren van de week. De dieren? Zijn het de konijntjes? Het zijn de konijntjes. Maar ik ga ook wat uh, noemen over de dieren in het algemeen. En we hebben natuurlijk het uh, gedicht van de week, hè? Of is het gedicht van de dag? gedicht van de dag. Oh, die heb ik gisteren ook al voorgelezen. Ja, nee, heel goed, heel dus, goed. Uh, het gedicht van zondag. Het gedicht van uh, zondag. Ja. Het gedicht van uh, zondag. En ik heb natuurlijk weer een uh, klein, klein heel klein rijmpje gemaakt over de dieren van de week. Oh, ik ben heel benieuwd. Nou, je gaat het allemaal horen in het derde en laatste uur. Het raampje staat lekker open, hoor. Dus als we ze nu dan wat kinderen horen schreeuwen... dan weten we waar het van komt. Ja, die proberen de muziek te overschreeuwen. Ja, nou, dat gaat niet lukken. Moet je maar horen. Gooi het gewoon even extra hard. Heerlijk, heerlijk. Op deze zonnige zondagmiddag. Zal voort een hele goede middag en geniet van het mooie weer. Hè? Doen wij ook in de studio van CFM aan de tolweg Tina. En nog heel veel goede muziek onderweg. Rond de van Dusty Springfield. Luister nog een keer naar In Privates. Take your Ik dacht bij mezelf, het gaat een beetje te ver om die andere zin van Dusty Springfield te, te draaien. Dan heb ik het over, de summer is over. Nou, dat gaat echt niet werken nu, hè? helemaal met dat mooie weer vandaag. We gaan nog beginnen aan de zomer in Soforts. Er is hier veel mensen bij, dus neem je radio mee naar het strand. Je hoorde dit de single in private. Ja, de divisie FC Utrecht, NEC 3 tegen 1. NEC Groningen tegen de Graafschap, ook daar staat het 3 tegen 1. Nog een paar minuten te spelen. Hier is Justin Bieber.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 What do you mean? Wat je bedoelt, ja. ja dat, dat Justin Bieber, dat hij leuke muziek ja, maakt. Ja, mooi hè. is veel beter geworden. Ik vond dat vroeger, jongen. Ik vond het walgelijk. Vreselijk, ja. Maar ik nu doe het ook nooit te draaien, hoor. Dus, uh... Nee, schaam bedankt. <laughs> maar bij deze gedraaid, dus hier van Justin Bieber. Jij hebt uh, even wat anders over een uh, ingezonden brief. En dat gaat weer over Wim Peters. Leg ja, uit. Ja, Wim Peters die heeft vorige week een uh, bericht doen uitgaan... dat Zandvoort, die moet zijn naam maar veranderen in Amsterdam Beach. Want dat zou goed zijn voor de Zandvoortse economie... Amsterdam krijgt er veel toeristen en die zouden dan makkelijk naar Zandvoort kunnen gaan. Want ja, dat is dan Amsterdam en Amsterdam Beach. Ja, daar is hij al jaren mee bezig. Hij ja. wilde ook een partij oprichten, toen de tijd. Ja, kansloos, allemaal kansloos. Want ja, Zandvoort is natuurlijk gewoon Zandvoort. Zandvoort aan zee. Dat dan de gemeente Zandvoort. En dat is al heel lang zo. En dat blijft ook zo, Wim. Dat gaat niet veranderen, want we willen dat niet. Kijk, op het moment dat er een... Uh, een metro wordt doorgetrokken van Amsterdam Centraal... en die, die eindigt dan ergens hier bij het station Zandvoort of zo. Ja, dan misschien dat we erover kunnen praten... maar zolang dat niet gebeurt, denk ik ook niet... dat er ook wel iets gaat gebeuren met de naamverandering. Nou, Nanning de Wit, die was daar een beetje pissig over... en die heeft er in een ingezonde brief ronddoen gaan. En die wilde ik even voorlezen. Wie denkt Wim Peters eigenlijk wel te zijn? De nieuwe burgemeester van Amsterdam soms? Wat een geldingsdrift heeft deze man... Laat ik als geboren Haarlemmer, maar getrouwd met een Zandvoortse... en me Zandvoorter voelend dit zeggen. Hij krijgt geen schijn van kans. De Zandvoortse gemeenschap zal nooit en ten nimmer accepteren... dat het naam van ons mooie dorp zal veranderen in Amsterdam-aan-Zee. Misschien dat de aardrijkskundigen nog kunnen bedenken om de stad Amsterdam... omdat het toch gelegen is aan het IJsselmeer Amsterdam aan de Zuiderzee te noemen. Want ze hebben bij Ijburg een prachtig strandje. Dat hoeven ze niet naar Zandvoort af te reizen. En de toeristen, dat zijn er velen, die houden van ons dorp, waar je nog frank en vrij kunt rondlopen... en waar voldoende logeercapaciteit is in de hotels en pensions. Dus geen beperkingen qua aantal hotels behoeven te worden opgelegd... door het gemeentebestuur van Amsterdam, zoals in Wim Peters zijn stad. Laat Zandvoort nu maar Zandvoort aan zee blijven en niet anders, want daar houden we van. En als de, ander, en als de heer Peters het anders wil, dan gaat hij maar ergens anders wonen. Zo, zo. oké, okay, zit... nee, die, ja, die is eruit. Ja, nou, verder was er nog wat anders nieuws, hè, want uh, er was wat uh, concernatie verschenen... In de, in de media over een artikel wat in de Nieuwe Revue heeft gestaan. Er was namelijk een journalist die daar werkt, Denny Cox. Die schreef een verhaal en dat raakte wol. En dat schoot Lana Lemmens helemaal in het verkeerde keelgat. gehad. En zeker toen Jan Mulder er ook nog eens in een tv-programma... het er allemaal bij ging halen wat er in het artikel stond... en wat dus helemaal niet klopte. En zo zou bijvoorbeeld het afschieten van de herten... die zijn zo goedgekeurd door het Zandvoortse College. Nou, iedereen weet, het Zandvoortse College gaat er helemaal niet over. Dat is Amsterdam. En er was van alles nog wat mis met, met Zandvoort... en hij wilde er nooit meer naartoe. Nou, Lana Lemmers schreef een e-mail aan de Nieuwe Revue... en of ze bij de redactie wel even goed bij hun hoofd waren... en of ze het nooit aan feitenchecks deden. En of Jan Mulder misschien niet een geschikte columnist zou zijn... want die kraamde ook allemaal onzin uit. Nou, na een paar dagen werd Lana opgebeld door de journalist van de Nieuwe Revue... en hij wilde het allemaal goed maken En dat, heeft ook inderdaad, dat is ook gebeurd. Er stond een heel mooi artikel in de Nieuwe Revue met Lana Lemmers erbij. En zo hoort het ook. Zo, hè? Gelukkig. Tot zover dit, dit nieuws bij, bij CFM. Ja, ik denk dat we inmiddels de eindstanden hebben van de, van de wedstrijd. Dat staat nog niet aangegeven, maar ja, het is 18 over, dus en ten, ten ik, einde. Ja. Albert is, is altijd voor FC Groningen. Ja, die is voor FC Groningen. Eh, onbegrijpelijk. FC Groningen, de graafschap, 3 tegen 1. Ja, dat zal hij wel en blijven. FC Utrecht tegen NEC, 3 tegen 1. Nou, we zien hem zo dadelijk, hè? want hij is weer terug. Ja, hij is om een uurtje van half een weer in Nederland geland, collega Albert-Jan Vos. Nou, dus week welkom terug, niet... Albert-Jan. Ja, welkom terug. Volgende week heb jij vrij en het is mooi weer... en dan zit jij lekker op het strand en dan zit ik lekker binnen hier. Ja, ik uh, kan het niet overnemen. <laughs> Oké, okay, dankjewel, Kort. Zullen we een echte ja, een gouden oude gaan draaien? durf je ook bijna niet meer te draaien, dit soort muziek. Maar het is wel leuk he, om een keer te doen. Oh, leuk. Dit, dit, dit. dit oh, geweldig. Oh. oh, zo fout snel. Nou, Foute uh, 4,5 en een minuut ga je nu krijgen. <laughs> Hier is Hadaway, he, What is Love? uit welke tijd deze muziek komt. Dat is een beetje mijn tijd, ja. Heel tijdje geleden, hoor. Heel tijdje geleden. Ik weet nu wel dat ik bij het Stekkie zat. Ja? Het Stekkie ook toch? Ja, ja, ja. Dat moest dan later weer een andere naam krijgen. Activiteiten Zandvoort. Want ja, er kwamen weer wat mensen van buiten, die vonden die naam Stekkie, maar niks. ja, wij noemden het nog steeds Stekkie, maar goed. En het was uit deze tijd dat ik daar dit natuurlijk was. Ja, 1993. Ja, dat kan wel kloppen, ja. En toen heb je daar gedjaits. Ja, ik ben naar, it uh, it? ja, dat heb ik gedaan. Ik was daar uh, presentator voor de danswedstrijden. En ik was in uh, de juryering voor uh, de zangwedstrijden die er dan waren. En uh, we gingen dan af en toe nog dingen doen zoals droppings en al soort leuke dingen. Oké, okay, nou, helemaal goed. En het was drip. Ja, ja, drip. Ja, dat was druk. Ja, gezellig Weet je wie ook uit die tijd kwam? Dat was uh, Dr. Alban en uh, ja. Sing Hallelujah. Ja. Het was, uh, was diezelfde tijd. Sing hallelujah. Ja, maar die gaan we nou niet draaien. Oh, oh, Wel, Chris Cap. Zandvoort. Zandvoort! Oh, Zandvoort? Ja, ja, daar zit hij. Zandvoort! Zandvoort, LZ. Volgens mij gaat het niet helemaal goed. Maar goed, hier is de beloofde zinger van Chris Cap. En een Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. Inside. And you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York.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 ook bij uh, Zandvoort op zaterdag. Deze zonnige, heerlijke plaat van uh, Chris Kep. Je een Englishman in New York. Uiteraard naar nou het origineel van, uh, van die oude single van Sting, hè. Een Englishman in New York die ook in uh, diverse andere remixes is uh, uitgebracht. Waaronder de hardcore remix. Of ja. bestaat hij niet, Koor? Ja, die heb ik ook. De hardcore remix. Ja, die draai jij nooit in, dit, uh, dit programma. Nee, precies. Het is uh, vier voor half vijf. Heb je uh, een aantal politieberichten uh, voor ons... Ja, er zijn een aantal uh, meldingen geweest. Uh, bij een bromfietscontrole aan de Linneustraat in Zandvoort zijn tien bestuurders op de bon geslingerd. De politie controleerde maandagmiddag 15 voertuigen. Acht bekeuringen zijn uitgeschreven omdat deze brommers harder reden dan de constructiesnelheid. Vijf van hen kregen ook een zogeheten wokmelding. Dat is een wachten op keuring. Dit betekent dat het karretje opnieuw gekeurd moet worden op een juiste constructiesnelheid door de Rijksdienst voor het wegverkeer. Dat is dus nogal prijzig. Daar ben je niet blij. Nee hoor, niet blij helemaal mee. Nee. niet. Nee. En de politie Zandvoort in de omgeving zal komende tijd vaker brom- en snoerfietscontroles houden in de regio. Omdat het is opgevallen dat heel veel van deze tweewielers veel en veel te hard rijden. En dan mag je dan zonder helm op ja. en dan rij je nog 60. Nee, ik word ook uh, continu ingehaald hoor, als ik op een scootertje rij. Ja, dan vliegen ze voorbij. Door die, uh, die scootmobieltjes. Die, <laughs> die rijden ook best wel. Ja, Spartametjes. Ja. Nou, verder is er uh, een man die zich vervelend gedroeg uh, vorig weekend... Uh, de toegang tot een horeca-gelegenheid ontzegd. En de klant die was daar niet van gediend. En hij was eerder de zaak uitgewerkt nadat hij wangedrag vertoonde. De boze bezoeker liet het er niet bij zitten en bedreigde de uitsmijter. En die schakelde vervolgens de politie in. Nou, daarop mocht de agressieveling een nachtje mee naar het cellencomplex op de uh, hoge weg. De politie die zegt nu dat uh, tegen iedereen... dat het komende seizoen zal er extra scherp gelet worden op agressief gedrag. Want dat wordt niet getolereerd. Zo is het maar net. En dat net. is natuurlijk ook heel, heel vervelend. Want je gaat natuurlijk voor je gezelligheid en voor de leukerheid naar je uit. En dan zit er altijd een vervelende klier tussen... die dan een heleboel verstiert. Weg met die gasten. Dat moeten we niet hebben. Naar de oude weg. Zo is het. Dank wel voor de politieberichten. Ook die zijn na te lezen op onze eigen CFM-app. En over de politie gesproken...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 De politie van Zandvoort wenst u een plezierig en zonnig verblijf. Het was wel de dunje. Het <lacht> nou, was wel leuk. hè? 25 jaar geleden dat deze spot bij ons uitgezonden is. En nou hoor je hem weer een keer. Ik heb een boy boy boy boy can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 Van hier in. Met Dieter Young en. Uh, Let that Het is uh, drie minuten overal. Vijf. De diertjes van de week, de konijntjes, daar zijn ze weer. Ja, we hebben dus uh, even gekeken wat er allemaal aan dieren op uh, dierenasiel. Allemaal, ja, daar zitten te wachten op een nieuwe, nie, ja, nieuwe eigenaar. En dat is natuurlijk een beetje zielig, hè, want uh, er zitten konijntjes, er zitten honden, er zitten katten. Nou, ik heb uh, gevonden een heel aandoenlijk verhaal over uh, Manus en uh, Miss Bunny. Manus en Miss Bunny die zijn onafscheidelijk geworden. Die zijn afzonderlijk gebracht daar. En uh, die zijn helemaal gek op elkaar. En die zoeken dus met z'n tweeën zoeken ze dus een tehuis. Het, uh, het mannelijke Manusje is uh, gecastreerd. Dus ja, ze kunnen dan doen en laten wat ze willen. Maar <lacht> <lacht> er komen geen nieuwe korijntjes van. Heel goed. En uh, ze, ze hebben dus echt behoefte aan soortgenoten. Dus alleen is het, uh, is het niet te doen. En ik heb daar een uh, mooi, mooi gedichtje over gemaakt, Rob. Nou, ik ben heel benieuwd. Het gedicht over de konijntjes van de week. Daar komt hij aan. Manus is een wit-zwart gevlekt konijntje. En is zeker niet één uit een dozijntje. Hij is helemaal gek op Miss Bunny, een kleine konijnenmeid. En gooit daarvoor al zijn charmes in de strijd. Ze zoeken met z'n tweeën een nieuw tehuis en dat is geen geintje. <tiedacht> Geweldig. <tiedacht> nou ja, het is. Uh, ik heb er verder gekeken. Hè? Bommel zit er ook. Dat is een uh, voornamelijk zwart konijn met grijs. Dus een konijntje dat heet Expected. Dat is een lichtbruin konijn met hangoren. Dat ziet er een beetje zielig uit, maar dat, dat hoort nou helemaal bij dat uh, ras en dat type. En er zit nog een uh, konijntje, een albino konijn met rode oogjes. Scott ziet ook heel zielig uit. En Obi, dat is een ander konijntje, die is sinds gisteren of sinds vandaag gereserveerd. Ik hoop dat dat komt, omdat wij daarover aandacht aan besteden. Dat zou mooi zijn, Cor. Ja. Nou, verder zijn er nog zeven honden en veertien katten. Als je nou een huisdier zoekt en je denkt van nou, ik wil iets goeds doen. Ga dan even naar het dierenasiel. Ga daar kijken. En ja, neem een dier mee naar huis. Zo is dat. Het klinkt meteen als een gedicht, hè, als je dat met deze muziek praat. Ja, ja, ja dat ja, ja, kan ja. of niet. Ja, <laughs> nou, zo komt hij echt langs hoor. Het gedicht van de dag. En het gaat ook weer over dieren. ja, Het gaat over onze hertjes. In de duinen, daar hebben we het dan over. Dat is om kwart voor vijf bij CFM. San goedemiddag. Hier is plax vis, make your you up, you you top, you around, you making your mind up. over uh, onze hertjes uh, in uh, de Amsterdamse waterleiding Duinem. Je is juist de ziel van Baksvis en Making Your Mind Up. Ja, en dan ga ik er naar plaat draaien voor onze Amsterdamse vrienden. Ja, we zullen hem zo meteen wel weer horen, hoor, deze plaats. Tina Martin is hier en jij liet mij vallen. Ik zag je daar lopen, jij was alleen. Jouw trots was niet meer jouw ding. Mijn mond viel open... Meteen, dat het niet goed met je ging, jij was altijd diegene die schoen en plonte. Alles niet zien wat je had, zie dat geluk te lang naar je lonkte. Wat is er nog over van wie kan baat? jij me vallen zat in de puree dat het slecht met me ging. Daar zat je niet mee. Zonder blikken op blozen, zo uitgekeerd, zei hij die woorden: Dat je meer had verdiend. jij weer me vallen, van meer van het leven. Maar zeker daar nu staan. Maak het me boos dat je niet voor me koos. Dacht er nog al.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 Alsjeblieft zeg. Jodatino Martin en uh, jij liet mij vallen. Ja, zo duidelijk om kwart voor vijf gaat hij beginnen. hè, De voetbalwedstrijd FC Twente tegen Feyenoord. En uh, na dit plaatje krijg je het gedicht van de dag. I can crawl through the desert on my hands and knees. Rehearsing my pretty please Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top.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 in the post office to swim across the ocean if i were sorry i'd take a vow of silence i wouldn't say a scene.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 Zo, zo, zo, zo, zo. Ja, dan is het uh, tijd voor het gedicht van de dag. En uh, ja, vandaag een heel uh, bijzonder gedicht. Het gedicht gemaakt, geschreven door collega koordraaien. Draaien. En Cor, je mag hem ook zelf uh, brengen. Oh, wat leuk. Het gedicht over de herten. De jager in het hert. Geschreven op 6 april, 4 uur s ochtends. Hij was zo mooi, met een geweldig volgroeid gewei.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 De jager los weer een schot en er volgt een doffe plof. En nee, het is geen Duitser, die heette alleen in de vorige eeuw nog een mof. Wederom een geveld voor de voedselbank in het land. Zijn kadaver wordt snel verwijderd, voordat het afsterft in het mulle zand. Amsterdam heeft voor de beslissing om te jagen een flinke vinger in de pap. En de eerste hongerigen nemen van de malse hertenbout inmiddels een flinke hap. Politiek uitstel heeft dit leed voor het dier als ook de mens veroorzaakt en heeft het beeld van de Zandvoortse duinen met gelukkige herten kapot gemaakt. Wee de politici die beslissingen steeds maar voor zich uitschoven. Nu is het gelukkig lente en geldt voor de herten inmiddels de bevallingsverloven. Was er eerder ingegrepen door de mens in de hertenstand... dan was de rust voor lange tijd al lang teruggekeerd in het hertenland. En dat was het gedicht... Hij is mooi, Koor. Dank je wel. Ik schiet helemaal vol. Ja, nee, ik ook. Ik ook. Wanneer is die in uh, boekvorm uh, verkrijgbaar, deze? Nou ja, dit zijn mijn eerste pogingen voor dichten. De eerste pogingen. Ja, nou ja, om vier uur s'nachts... Ja, dan krijg ik ineens eens Echt waar? Om dat vier uur, uur s'nachts. Weet ja. je wel, van laat ik eens een uh, gedichtje gaan uh, maken. Ja, ja, ja, dat zou kunnen natuurlijk, hè? Ja, vier uur s'nachts. Dankjewel, en uh, we hopen nog uh, meer gedichten van jou uh, binnenkort te kunnen brengen... op, ja, op zaterdag en zondag. Ja, ik ga het best doen. Dus uh, stuur ze gewoon in redactie at Dat geldt ook voor jou, Kort. Dank je. <laughs> redactie at cfm Voor de gedichten. Ze zijn welkom... Ik was met de heel van Tavares en Tekken Vita Music. Op de zondagmiddag bij CFM. En wat voor zondagmiddag, hè? lekker zonnetje buiten. Heerlijke op bij Tolweg Tina. En daar zitten wij, Cor en ik. En uh, Cor alvast, uh, dank voor uh, de afgelopen twee weken. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ja, ja. hartstikke leuk. En we uh, ja, horen je waarschijnlijk binnenkort vast en zeker meer bij CFM. Dat is wel de bedoeling, ja? Toch? We gaan weer beginnen met het programma Ziervenm uit Zandwoord, wat dan Nostalgisch Zandwoord gaat heten. Oké. Okay. En dat ligt een beetje aan Pieter Jouwstra. Pieter. We moeten nog met een datum komen wanneer hij wil beginnen. En dat is op zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Ja, ja, klopt. Naar GMZ, dus. Ja, dat ja, is wel. Ja, ja, uh, ja, ja. Um, wat wilde ik. Uh, oh ja, ik weet nog weer waar ik naartoe wilde. Jij bent uh, ingevallen voor uh, collega Vos. Ja. En ik hoop niet dat hij uh, nu luistert, want alhoewel. Dan is hij gewaarschuwd, want de vossenjachten komen er weer aan. Ja, ja. <laughs> mij moet hij uh, dekking zoeken, ja. want dan is er een, een vossenjacht op het uh, Kerkplein. En dat is een spannende vossenjacht door het centrum van Zandvoort. En elk jaar zijn er verklede mensen volgens een bepaald thema die je dan moet zoeken. En bij elke verkleed persoon wordt dan een letter uitgedeeld. Aan het einde van de jacht zal er dan een woord ontstaan wat dan de oplossing is. De deelname is gratis, maar de kinderen onder de zes jaar moet wel begeleid worden door een volwassene. En voor de allerkleinsten staat er op het Kerkplein een, uh, een leuk springkussen. Dat is dus op 5 mei, om uh, half elf begint dat dan. En dat is gewoon erg leuk voor, voor kinderen. En dan uh, woensdag 27 april, hebben we Koningsdag. Ja, dat is even wennen, want ja, dat was natuurlijk een andere datum. Maar dat is nu 27 april. En dan verandert het hele centrum van Zandvoort... in natuurlijk weer een gezellige rommelmarkt... waar u van alles kunt kopen voor heel weinig. En het is niet toegestaan dat commerciële mensen daar spullen gaan verkopen die nieuw zijn. Het is alleen maar oude zooi. Oude ja, rommel. En uh, er is ook een, uh, een taartenwedstrijd. Dus als je dan de vlag uithangt op die dag, dan kun je een taart winnen. Dan gaan ze dus rondrijden door Zandvoort. Wie heeft er een vlag? En uh, dan kan er een taart worden gewonnen. Nou, de rommelmarkt die begint al heel vroeg. Er zat hier heel vroeg. Ja, wat is heel vroeg? uur zo vier volgens mij. Ja, dat is altijd. zoiets. Dat is heel vroeg. Ja, en dat duurt dan maar, maar. dat vind ik al jammer. Dat duurt dan maar tot twee uur. Ik denk ja, twee uur. En dan ben jij net je bed eigenlijk. Oh, oh, oh. En, uh, nou om half tien is er een demonstratie van uh, oefening spieren van uh, van OSS. Dat is ook altijd leuk om te doen. En er is een rebuswedstrijd die kun je dan inleveren op het uh, muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Officieel wordt alles geopend om uh, half elf dus. En de kinderspelen voor de jeugd van 2 tot en met 15 jaar is van 12 tot en met 4 uur. Inschrijven daarvoor kun je in, dan op het Raadhuisplein half 12. Nou, verder wat, uh, wat wat ik gelegenheden. Die hebben dus uh, muziek bij het Wapen van Zandvoort, Laurel en Hardy en Café Koper, voor zover nu bekend. En misschien dat er nog wat meer bijkomen. Het wordt dus een hele gezellige, gezellige leuke dag. En op www.koningsdagzandvoort.nl kunt u dat een en ander nog even nalezen. Dus heeft u nog oude zooi staan op zolder? Haal het eruit. Heeft u dan nog oude films? Dan kunnen die ingeleverd worden bij CFM. Als het over Zandvoort gaat. En dan gaan we dat digitaliseren. En dan kunnen we dat op CFM TV laten zien. Goed idee. Want oh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus niet weggooien die oude films. Kom gewoon even mee naar CFM. Heel goed. Dankjewel Cor. 27 april. Dus Koningsdag in Zandvoort. En dat gaat weer heel gezellig worden. Back to the 70s met Sailor.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 Monster every day Girls, girls, girls Girls, girls, girls Well, the maid of mother in Hollywood Speciaal voor alle meisjes die op die moment aan het luisteren zijn naar hey? Ja. Dames, speciaal voor jullie de single uit de jaren zeventig van Sailor en Girls, Girls, Girls. Ja, die dames uit de jaren zeventig die toen Girls, Girls, Girls waren. Nu uh, geen Girls, Girls Nee, zeker zek niet, zeker niet. Kort, dankjewel voor de afgelopen twee weken. Graag gedaan, Rob. En uh, volgende week dan uh, zit uh, A.J. Vos weer uh, op jouw stoel. Ja. En de 5 mei moet iets bergen, want dan... Uh... Ja, die vossenjacht. We gaan we jagen op hem. Ja, heel goed. En uh, ja, zo moet je zo dadelijk uh, genieten van uh, de overige programmering van uh, CFM. En volgende week zaterdag, dan ben ik er weer met Zandvoort op zaterdag. En Cor, hoor je binnenkort ook weer meer op CFM. Fijne zondagavond. En geniet nog even van het mooie weer, hè? want dat, dat is lekker. Tot volgende week. Dag. You. Doei.